Bestuur en de commissarissen van OC steunen de overname. De grote aandeelhouders zijn bereid hun aandelen te verkopen. OC houdt zijn hoofdkantoor in Venlo en blijft als merknaam bestaan. Door de overname vallen geen gedwongen ontslagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Akerboom, erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van Paleis Noordeinde. De beveiliging wordt dan ook aangescherpt, zegt hij. Medewerkers van het SBS-programma Undercover in Nederland kwamen zonder problemen met een nepbom het terrein van het paleis op. Amerika zal in zijn buitenlands beleid altijd blijven hameren op de mensenrechten. President Obama heeft dat gezegd in een openbare discussie met studenten in Shanghai. Obama maakt een rondreis door Azië en is nu in China. In de discussie met de studenten zei Obama onder meer... dat de VS aan geen enkel land haar politieke systeem wil opdringen. Hij benadrukte dat mensenrechten voor iedereen overal ter wereld gelijk horen te zijn. Het auto-ongeluk van de vijf pinautomaatovervallers in Driel heeft een derde leven geëist... Een 27-jarige Brit overleed gisteravond in het ziekenhuis. Samen met vier landgenoten kraakte hij vrijdagnacht een geldautomaat in dril en schudde de politie na een korte achtervolging af. Later sloeg een auto door onbekende oorzaak op de A12 over de kop... en kwam tegen een boom terecht. Op Antarctica wordt binnenkort geboord in een zoektocht naar Schotse whisky. Een Britse onderzoeker liet daar precies een eeuw geleden... twee kisten met whisky achter van het merk McKinley. Ze werden drie jaar geleden diep onder het ijs gezien. De huidige eigenaar van het whiskymerk laat in januari boringen uitvoeringen op het continent. Als de whisky goed smaakt, wordt hij opnieuw op de markt gebracht. Het weer, toenemende bewolking en enige tijd regen. Later op de dag een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt 13 graden. Dit was het NMH Journaal.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 waarop zo'n plaat uitgebracht is. En is dan weer tien jaar geleden. Tjoh, jongen, wat vliegt de tijd voorbij, hè? Je hoorde J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. En If You Had My Love. Voor Zandvoort en de regio. Uur 2 van Zandvoort op... Zaterdag. Where else? Where else? Dat bedoel ik. Albertje, Ja. Uh, even een berichtje wat ik eigenlijk het eerste uur al had willen doen. En uh, dat is een berichtje even... En dat is wel... Uh, vind ik, Ja, mij spreekt het erg aan. Dat, uh, onder het kopje voedselbank is nog steeds brood nodig. Mm -hmm. En uh, u kunt vandaag tot, met, tot zes uur uh, bij de FOMAR terecht. Als je daar dus boodschappen doet, dan staan daar mensen uh, bij de ingang. En dan krijg je een kaartje mee en dan kan je een extra product kopen. En dat is dan ten behoeve van de voedselbank. Oké, okay, goed, uh, initiatief. goed initiatief. Super. En dan kijk ik meteen, jij, jij haalt het uh, uit de, uit de Zandvoortse krant. Ja. En dan zien we het, uh, zeg maar het wapen van uh, Zandvoort. Ja. En dan zien we dat er magere, magere tijden aan gaan komen. Hè? Ja, Als je die, dat zo bekijkt, die tekening. Die cartoonist uh, Hans van Pelt die verzint ze toch maar weer even. <lacht> ja, ja. Dus uh, dit, dit wordt het nieuwe wapen van zoovoort. nieuw wapen van zo Oeh, <laughs> Nou, daar zijn we niet zo blij mee. Dus nee. Waar we wel blij mee zijn, dat we met 1-0 voorstaan tegen Voorland. En dat we dan ook in de net live in de uitzending waren. Dat altijd toch. Dus ik mag nog even met bellen. Hè? En dan gaan we straks weer bellen en bedden dat er dan weer een goal valt. Oké. Okay. Uh, ja, uh, verder. Nou ja, uh... ja, de kerst komt eraan, maar daar hebben we het zo meteen wel even over. Uh, Want dan we wel... krijgen we natuurlijk weer de kerstmarkten en dat soort dingen. Oh. Onder meer in de Bodaan. Oké. Okay. In Bedveld. Vertel, dacht, wat gaan ze daar doen? Nou, dat ga ik zo vertellen. Oké. Okay. Gaan we gewoon eerst even een plaatje draaien. Draai een plaatje. Ja, komt ie aan. De Disco Classics Party. de Tramps. The Tramps. Hey, Ik vind hem helemaal lekker, Joh. Back it up bij Zandvoort op zaterdag. En uiteraard gaan we weer snel over naar Joop Rest. Want we willen natuurlijk weten of SV Sanford nog steeds zo lekker bezig is. En mogelijkerwijs de voorsprong aan het uitbreiden is. Joop. Nou, dat proberen ze natuurlijk wel. Maar ja, dat probeert eh, Voorland natuurlijk ook. Wat op dit moment geval is, is dat Voorland iets sterker aan het worden is. komen we met meer op de helft van Zandvoort. Maar dat wil niet zeggen dat het gevaarlijk is in de buurt van het doel van Boy de Vet. Zand van nu een bezit op het middenveld. Maurice Mol, hè, dat zei ik al naar Max Aardenwerk. Kan die binnenhouden? Ja, makkelijk. Nou, dan moet hij nou maar eens een keertje komen. Kom op, gooi die bal erin naar voren toe. En dat is slecht geplaatst, want er zijn eigenlijk alleen maar spelers van Voorland die die ballen redelijk makkelijk uh, weg kunnen werken. En, maar er zit hem kou eronder ertussen. Voor, voorzit, een lage voorzit, die werd heel simpel gepakt door Voorland, maar achter de... Achtlijn geschopt om het gevaar uit die aanval te halen. En dat betekent voor Zandvoort aan de rechterkant. En het corner genomen uiteraard door berg. Luchtmacht van Zandvoort, Michel De Haan. Maurice Mol, Patrick van der Oort en Tjeet Ze zijn allemaal in het 16 meter gebied. is allerlei beweging. daar kan hij wel komen. En dat is Patrick van Oort die kan kopen maar een metertje of Nou, het zal er zijn, tien over het doel heen. En dat was, <laughs> dus het was toch wel een redelijke kans voor Zandvoort. En hier, trapte de keeper <tapte>, verkeerd uit. En als, als, als Nijssel gewoon eventjes simpel had gewacht... Tot die lijn uit het 16 meter gebied was geweest. had hij een hele grote kans. om Zandvoort op 2-0 te helpen. of 0-2 dan. Maar hij pakte de bal binnen het 16 meter gebied op. na een achterbal. Dat mag niet. Dan mag de keeper het opnieuw doen. En die zal nu wel uitkijken. en die bal wel een stukje verder gaan schoppen. Dat doet hij dan ook. de middenlijn zo komt hij een beetje uit. En het is voor een voorland dat de bal kan uh, uh, controleren. Voorzet, slechte voorzet. Pascalis, werkt hem weg. Uh, Peter van der de Oort, uh, de Oort. Dan Max Aardenwerk, Aardenwerk. Heb zijn been te hoog gegeven. Had zijn been te hoog geheven moet ik zeggen. En uh, krijgt een vrije slot tegen. Uh, even, uh, nou zeg maar, middels gewoon. Voorland gaat die diepe bal geven. Een beetje de wind in de rug. Ja, diepe bal. Naar de zijkant van het veld. Daar staat uh, Tjit Aarsen goed opletten... Die kan die bal wegkoppen. Oh, uh, wordt binnengehouden door Voorland. Blijft de aanval doorgaan. Ja, de aanval blijft doorgaan. En uh, gaan lekker combineren. Naar de rand van de 16. Er komt een schot. En oh, oh, oh, oh, oh, Het is Boy de set. Die tikt hem eerst met één hand weg en pakt hem daarna met twee handen vast. In plaats van dat hij nou in één keer doet. Nou, dat is een stuk makkelijker geweest. En trapt er weer uit. Maar daar kan Michel de Haan niet bij komen. Voorland kan het weer overnemen. Op de helft van Zandvoort. Uit nou, voor Zandvoort zien aan de linkerkant van het veld. Een slechte paas. Max Aardewerk. Doe dan nou eens wat mee. Nee, slechte paas weer. Ik, ik, het loopt niet lekker vanaf het middenveld. De passes komen niet goed aan. Maar dat wordt er ook niet, de vleugels worden niet gebruikt uh, van Zandvoort. Dus jammer, het loopt een beetje in het trechten. En dat moeten we gewoon niet doen. Vrij toch van Zandvoort. Want Aardewerk werd daar toch wel een beetje te hard aangepakt. Uh, even kijken, wie gaat die bal nemen? Het is Jan Zonneveld. Ik zou bijna zeggen, uiteraard. En Michel Daan is de enige die in het 16 meter gebied van Voorland staat. De bal ligt een beetje op de zo ongeveer. Komt die bal, een hoge bal. Kijk, dat is nou eens een voorzet. Haan kan je erbij komen. Nee, hij kan er niet bij komen. Maar de zonde die kan opnemen. Met links. Nou, hij kan niet zo goed met links schieten. De bal gaat over de achterlijn. Voorland mag uh, de bal vanaf de 5 meterlijn weer in het spel gaan brengen. Ondertussen, maar de zit zitten wel. Uh, uh, nee, het is nog geen eens tijd. Het is, uh, het is nog één minuut te uh, gaan knikken, zo'n beetje. En er zal niet veel verteld uh, worden. Nou, allemaal. De bal heeft onder de tribune gelegen. Dat duurde even voordat hij weer terug was. En uh, dat zal hij ongetwijfeld op deze zijzet. Want daar is Pietje precies in een goede zijzet, trouwens. Dat eerder gezien bij Zandvoort. Hier gaat de bal over de zijlijn geschopt worden. Want het is een blessure voor voorland. Uh, ik wil voorstellen dat we toch maar teruggaan naar uh, de studio... Want uh, dit kan nog wel heel eventjes duren. En dan komen we gewoon in de tweede helft weer bij je terug. Oké, okay, dankjewel uh, Joop van En uh, straks uiteraard uh, veel meer over uh, deze wedstrijd. Maar het is gewoon uh, lekkere muziek, ja, ja je zet hem op, ik denk van wat is dat nou weer voor plaatje, maar natuurlijk ken ik deze plaat, wie niet, over. wie niet, nou feesten hadden ze gisteren ook met 4.491.863 stenen die omgingen, en vandaar dat we even voor uh, die allemaal, uh, al die mensen die dat voor elkaar hebben gekregen, de volgende plaat draaien, Domino Day, Een nieuw wereld. Domino Dancing, hier zijn de Pet Shop Boys,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 me Did you um Zaterdagmiddag van uh, CFM hoorde je Touch and Go en Would You Go to Bed With Me? Ja, ja. Ja, ja. Daar wordt Spaans bij. Sinterklaas. Uh, die, de Sinterklaas <laughs> die uh, komt morgen aan uh, hier in uh, Sanford om 12 uur bij de rotonde. Uiteraard kan je er gewoon live bij zijn. Altijd onwijs gezellig. Lekkere Sinterklaasmuziek en een leuke sfeer, dus... Wees er gewoon bij, maar mocht je niet in de gelegenheid zijn, dan kan je morgen naar de radio luisteren. Want, Want wij gaan onder meer de toespraak van de burgemeester live uitzenden. Uh, live uitzenden. Geweldig. Proberen Sinterklaas uiteraard in de uitzending te krijgen. Oeh. En dat allemaal morgenmiddag tussen 12 en 2 uur. Geweldig. Helemaal goed. Mocht je niet kunnen, doe dan de radio aan, dan kan je alles, dan mis je niks. In ieder geval, je hoort de geluiden er, die erbij horen. Dat dacht ik wel, ja. En wat heb je nou uh, voor iets moois? Toon Hermans, die heeft een, jaren geleden, jaren, jaren geleden, ja. weet jij hoe lang geleden het is? Heel lang geleden. Heel lang geleden heeft hij de Sinterklaasconferentie gehouden. Nou, ik zou zeggen, luisteraars, gaat u rustig zitten. Ga ervoor zitten, neem en een bakje koffie. Geniet alouds van onze Toon Hermans. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Sneaklaas. Ik heb van die hele Sinterklaas heb ik nooit wat gehad. Het deed alsof ik niet bestond. Kijk, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sinterklaas daar hou ik helemaal niet van een vervelend personage. Mr. Schimmel. Ja. Kijk, hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheiliger. Ja. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die knecht vind ik ook een zak.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 Waarom zeg je niet meteen in welke hoek dat hij erom gaat. Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor, die niklaas niet. een persoon. oneerlijk ook. Oneerlijke man, er waren kinderen die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer.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 Kapoentje. Dan moet niet lachen. Ik stok vent is er nog kapoentje nog. Je hebt altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je je bewusteloos te zingen? Die vieze stinkende kolendampen in je, in je En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam ze Niklaas binnen. Had nou, zie zien hem nog binnenkomen. Sowieso aan Wat Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Met mijn sprei om kwam hij spanning. uit de kroeg kwam hij Dus zag ik meteen. Had de mijter op. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht Maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht Maar stond de Jo. Dus zag ik meteen. Want die. Die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieter van Knesset gezien. Jij ja, maakt me aan het lachen, weet u dat? Nou zit ik te lachen aan mijn eigen ellende dus Want het is mooi waar wat ik vertel hoor, ik heb nooit iets gehad van die man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 Zo, nou weten wij ook wat uh, Tony ja, de hem was van de sinterklaas Albert Dat is zeker, hè? Maar hij is wel leuk, hè? De Sinterklaas Sinterklaas-conferentie. Uh, we hebben hem voor je uitgezonden met veel plezier bij Sanford op zaterdag. Where else? Eerst gaan we weer even muziek draaien en daarna winnen Joffres voor de tweede helft van vandaag. Voorland tegen SV Sanford. Tussenstand yes, 0-1. Tegen wat, zei je nou? Nee, Voorland. Tussenstand 0-1. Ja, voor. ja, gelukkig wel, zeg. Stel wij. Don't you take another little piece of my heart Why don't you take it and break it and tear it all apart All I do is give it and all you do is take it. Baby, why don't you Deze plaat van Queen kennen we natuurlijk allemaal wel. joh, de let me live. Ja, zoveel tot op zaterdag. Where else? Snel over naar de tweede helft van voor vandaag. Voorland SV Zofort. Jofferes is in Amsterdam. Jofferes. Ja, op het veld van inderdaad Voorland. Waar we zojuist uh, de eerste twee, drie minuten van de tweede helft hebben we meegemaakt. Met een heel klein kansje voor voorland, maar niet meer dan dat ook. Uh, Zandvoort heeft wel moeten wisselen, want Max Aardenberg is geblesseerd in de kleedkamer gebleven. Ik zei het al, het liep niet lekker met hem, maar hij heeft uh, een enkele blessure. Hij had eigenlijk niet moeten beginnen, geeft hij zelf aan. Maar goed, uh, het is niet anders. Uh, Michael Kyle is uh, voor hem in de plaats gekomen. En ik was er even vergeten te zeggen dat uh, uh, Ronald Kalis weer terug is van een blessure. Die staat centraal in het midden. Naast uh, Jan Zonneveld op de, op de, in, in de verdediging dus. Zandvoort uh, mag een vrije schop nemen. Driekwart van het veld op de helft van Voorland. Uiteraard Jan Zonneveld gaat hij komen. En wordt weggewerkt door Voorland. Waarschijnlijk gaat hij zelfs nog over de lijn. Nee, hij houdt hem binnen. En dat is uh, oh, hensbal Jan Zonneveld, kon hij niks aan doen. Hij had een. Uh, Zojuist vlak voor rust had hij ook nog een, een gele kaart afgelopen door een hensbal. Want de, zijn, zijn uh, man die ging langzaam heen. Hij liet zich vallen en viel met zijn handen op de bal. Hield de bal tegen en kreeg ervoor een opzettelijke hensbal. En dus een gele kaart. Zij dus moet een beetje op gaan passen. schop wordt genomen. Kalis kan hem wegwerken naar Ronde. Maar die laat ze man lopen. Nee, die kan hem net terugspelen naar uh, de Boydavet. De en die kan rustig die bal weer in het veld brengen. Verre trap. Naar uh, Kyle kan er niet bij komen. rol Ronald dan. Uh, naar Patrick van der Woord. Van der Woord aan de zijkant, laat die bal over die zijlijn lopen. Kon er ook niet goed bij. En uh, dat is een verkeerde ingoois, zegt Dat ziet hij niet goed, maar dat was het wel. Voorhand is symboolbezit. Voorzitter, Brandai, dicht. Maar voor en toe naar richting Berg. Kan Berg erbij komen? Nee, hij probeert het wel, maar komt er niet goed bij. En wordt teruggespeeld op de keeper. De keeper berg die bal weer naar voren toe. En dan speelt ik van, oh, die kan oppakken. Hij gaat er schieten. Hij is, uh, kan uh, is van Berg kan erbij komen? Penalty? op die? Nee, laat je vallen zich te sijd zetten. Uh, Alles makkelijk uh, Dat was eigenlijk een, een, een zomaar ineens een kans, omdat die keeper die bal verkeerd wegtrapte, kwam hij in voor de voeten van. Uh, Zonneveld uh, terecht en die gaf hem richting het doel, nee het was Patrick van der Oorten en daar kon toen uh, Michael Kyle net niet bij komen, liet ze vallen en dat was terecht. Vijf op voor voorland, op de helft van Zandvoort, beetje, net, net aan in de, in de helft van Zandvoort. Zandvoort. Mol die staat wel heel dicht bij die bal, maakt ook niet uit, de is al genomen een voorland, daar gaat die bal voorkomen. Dieptepaus, 1 twee. naar de, door het centrum En hoe, oeh. die kan nog maar net weggewerkt worden daar door Bascalis. naar uh, van de Oort. Van de Oort is balverlies. Balverlies, Thierry die moet daar ingrijpen. Dat doet hij dan ook, dat doet hij goed. Bal gaat over de achtlijn. Bodefet de kan weer gaan uh, uh, bal in het spel gaan brengen. We hebben gespeeld, 7 minuten, Sanders nog steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. It's too. Sing Te Kom jij aan met deze plaatje? Je moet het altijd weer overtroeven gewoon. Hè? Ja, ik doe mijn best ja, de Falco, en de komen eens Ja, ja, dit uit de jaren 90? Jaren 80, 80 natuurlijk. 80, ja, 80. ja tuurlijk. Goed geluid, dus het moet uit de jaren 80 komen. Okay, het was maar een vraag. Het was maar een vraag. Oké, okay, heb je al zin in de kerst, uh, Albert-Jan? Ja, nou, ja nee. morgen eerst Sinterklaas eerst eerst natuurlijk. Sinterklaas, nee. De kerst denk ik nog niet aan. Eerst die nou, ik wel een beetje. Want uh, we hebben binnenkort een oh, ja. kerstcadeaumarkt. Vindt allemaal plaats uh, in, uh, in de Bodaan, in Bentveld. Op is ook... uh, woensdag 28 november. En wat Zet je... hem alvast in de agenda. En wat, kan je, wat gebeurt daar dan allemaal? Nou ja, dan kan je allerlei leuke kerstcadeautjes uh, kopen. Kerstartikelen, kleine cadeautjes, bloemstukken en sieraden. En is ook nog een hele mooie verloting met hele mooie prijzen. En? en natuurlijk ook koffie met eigen gebakken taart. Ja. ja. En ze hebben zelfs oliebollen daar. Die zijn allemaal daar te koop bij uh, de Bodan in Bedveld aan de Bramelaan nummer 2. Begint allemaal om half 2. En iedereen is van harte welkom in de Blauwe Zaal. Oké. Okay, nou, 28 november, zet het in je agenda. agenda. Ja, dan nog even uh, een, een nieuw. Of een, ja. Uh, de beachbop-zingers die uh, zoeken stemmen. En het natuurlijk het aloude en bekende succesvolle Zandvoortse koor, de beachbop-zingers. Zullen we eerst even naar Joop gaan? Want, uh, Joop ja, hangt aan ja, de, de telefoon. Oké, okay, Joop. Penalty voor Zandvoort. Nijzerbergen wordt aan zijn nee, shirt getrokken. Zandvoort mag voor de tweede keer deze wedstrijd een penalty nemen. En ik maak me sterk dat uh, Michel de dat weer zal gaan doen. Er is nog een hoop gestegeld in het stafstafgebied van voorland. Want uiteraard uh, gebeurde er volgens uh, de heren van Voorland niets. En uh, ja, de scheidsrechter vond dus van wel. De bal ligt weer op de stip. De Haan die gaat uh, zich prepareren. Uh, de scheidsrechter maakt even de administratie in orde. En uh, de heren van Voorland zullen toch uit het stadsgebied moeten. door de, uh, de wedstrijd door kunnen gaan. Oké, okay, toch nog even die bal een klein tikkie geven. Ja, dat zijn van die kleine dingen waarvan je zegt, nou schijn nou een keertje uit te gaan. En lekker gewoon lekker achter die lijn staan. Want die ben op die is nou helemaal gegeven en het zal die echt niet terugtrekken, die scheidsretter. Gaat het natuurlijk weer prepareren, daan geconcentreerd. Het sluitje wachten we eventjes op. Ja, daar is het sluitje. Welke hoek zal hij nemen? Recht door het midden. 2-0 voor Zandvoort. En de vierde doelpunt van dit seizoen van Michel Mishabah hey. vanuit de penalty. Zandvoort leidt met 2-0. En laten we hopen dat we nu even iets voort kunnen zetten. En dat uh, een overwinning kan gaan. Nou in ieder geval uh, klappen wij even in de studio voor uh, SV Zandvoort. Laten we toch ja, maar... een keertje een wedstrijd weer gaan winnen hè, Joop. Ja, het wordt wel tijd. hè? Ja. vier keer op rij verliezen dat mag niet. Dat dacht ik ook. Nou, snel weer naar uh, Albert-Jan. Want jij was met de beachpop ja, bezig. Ja, ja, kan je nagaan hè. Ik bedoel, uh, weer 2-0 voor SV Zandvoort, geweld. Nee, maar ik was even bezig met die beachpop Want die zoeken uh, stemmen. En ze zitten dringend verlegen uh, met name om uh, sopranen en bassen. Kant, de sopraan en de basse De bas en de, ja, boss de, boss, en de die kennen we. is volop uh, plaats voor versterking. En uh, ja, het repertoire van uh, dit populaire koor bestaat hoofdzakelijk uit uh, popnummers uit de jaren 70, 80 en 90. Dus wat dat betreft zouden ze perfect in het programma passen van de vorige eeuw, maar ook nummers die tegenwoordig hoogscoren worden ingestudeerd. Het koor is onder andere bekend door de organisatie van de Korendag. Het succesvolle evenement in de protestantse kerk... waarvan in oktober alweer de derde editie plaatsvond. Okay. en waar we uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Het koor repeteert elke vrijdagavond vanaf 8 uur in het jeugdhuis... achter de protestantse kerk. Meer informatie op de website www.thebeachpopzingers.nl... Of is verkrijgbaar via een telefoonnummer. En dan komt hij 06 0641550247. 0247. 06 0247. Beachpopzingers zoeken sopranen en bassen. En nou komt hij. De hamvraag: Moet je ook een beetje kunnen zingen? Lijkt me wel. <laughs> Lijkt me wel. hè? Ja, nee, anders, uh, <laughs> hartstikke <laughs> leuk koor en uh, heel populair, populaire nummers. En uh, absoluut. Uh, ja, bent u bij stem? Schroom niet en neem contact op met de Beatspopsingers. Of ga gewoon even naar www.beatspopsingers.nl en meld je aan als nieuw lid. Doen. Vinden ze helemaal leuk. Zo dadelijk het derde en laatste uur alweer, Albert-Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij. Ik zie je op de klok kijken. Is, is, is het al zo laat? Ja, ja. zo laat is het nou. Oké. Okay. Zo dadelijk in het volgende uur uiteraard het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. We staan voor Met. 0 tegen 2. Met. SV Zalvoort tegen Voorland vandaag in Amsterdam. Geweldig. Maar ja, via penalties hè. Mm -hmm. Ze hebben twee penalties nodig. Dus ik hoop dat ze nog een veldgoal scoren. En we hebben het straks ook nog over het jeugddebat. Want dat gaat volgende week plaatsvinden. Wat het allemaal inhoudt en wat de onderwerpen zijn. Dat hoor je in het volgende uur van dit programma. Graag tot zometeen. Wat in een naam? Be sworn, my love. En I'll no longer be a captain. Is wat ik zei tegen haar. Slaat, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij.